Ze zeiden, wees voorbereid, maar ze zeiden niet, voor wie. Ze zeiden, koop een noodpakket, maar ze keken niet naar de mensen zonder geld. Jullie zitten warm in zalen met microfoons, PowerPoint slides, koffie, ambities en slogans. Veiligheid, weerbaarheid, groot woordenspel. Maar armoede staat niet op jullie Excel. Koop water, koop kaarsen, koop radio's alsof iedereen leeft in dezelfde studio. Maar buiten jullie cirkel, buiten jullie blik leeft de realiteit die jullie politiek negeert. Stik. Schulden, sanering werken en toch tekort Ouderen die tellen tot de laatste cent wordt gescoord Dat kloost thuisloos onzichtbaar beleid Maar wil burgers als het misgaat toch altijd Jullie zeggen Den Haag beslist maar de wet fluistert Dit is jullie plicht als het licht uitgaat, wie vangt ze dan op? Als de koelkasten zwijgen en de stilte klopt Jullie riepen, er was geen geld Maar dat was een keuze, geen noodlot, geen geweld Als het licht uitgaat, kijk ons dan aan Dit is beleid dat jullie zelf hebben laten bestaan Als het licht uitgaat De zorgplicht verdwijnt niet met een motie Niet met een excuus, niet met politieke emotie Wemo. Crisis, openbare orde, dat zijn wetten, geen meningen voor morgen. Jullie stemmen begrotingen pagina na pagina, maar kwetsbare mensen zijn altijd een komma. Wel geld voor prestige, beton en ring. maar geen piever voor wie leeft op overleving. Er is geen geld, zeggen jullie strak, maar elk jaar duikt het op exact op het juiste vak. Voor advies, pilots, tijdelijke plannen, maar structurele zorg, dat blijft altijd hangen. De wethouder voert uit, de burgemeester handhaalt. Maar de hand die beslist zit in de raad, zwart op wit gestaafd. Als het licht uitgaat, wie vangt ze dan op? Als de koelkasten zwijgen en de stilte klopt. Jullie riepen, er was geen geld. Terwijl jullie zelf bepaalden waar het heen werd gesteld. Als het licht uitgaat, is dit geen toeval meer. Dit is nalatigheid die jullie zelf hebben gecreëerd. Als het licht uitgaat. Dit is geen dreiging. Dit is logica, geen activisme, maar causaliteit, ja. Honger maken, geen onderscheid. Angst luistert, niet naar beleid. Wie preventie weg bezuinigt. Op repressie, met rente met spijt. En als het misgaat, als de ramen breken. Als plundering geen woord meer is, maar een teken. Dan wijzen jullie rond. verbaasd en koel. Cool, maar dit stond al geschreven in elk besluit. Elk doel, artikel 12. Geen detail geen rand. Na laten is handelen, ook juridisch erkend. De zetel verdwijnt, maar de keuze blijft. Ook ex-raadsleden dragen wat geschreven is, wat be. Dit lied is geen woede, zonder richting Dit is wat ontstaat door systematisch ontkennen Jullie wisten het rapport na rapport Maar kozen voor stilstand waar zorg had gehoord De politie waarschuwt, de signalen zijn oud Maar armoede werd weggezet als individueel fout En nu noemen jullie het onrust en incident Maar dit is beleid dat zijn gevolgen kent Jullie zeggen straks, niemand zag dit aankomen dit is wat gebeurt als je mensen laat verhongeren in dromen. Verantwoordelijkheid is geen woord voor de show. Het is wat overblijft als alles instort. Zo. Laat het licht uitgaat. Verstop je dan niet? Jullie waren de raad. Jullie bepaalden dit. Zeg nog één keer. Er was geen geld. Tot de geschiedenis beslist wie hier echt faalt Als het licht uitgaat. Is er geen later meer. Dit is de rekening van beleid. Hier nu op keer op. Als het licht uitgaat. Een spiegel. De wet vergeet niet De straat ook niet Als het licht uitgaat